Al net Schuds met het NOS Journaal. Informateur Letchert praat deze week met de verwachte oppositiepartijen... over het voorstel van een minderheidskabinet. Hoewel GroenLinks PvdA en JA21 niet in het kabinet komen... willen ze op voorwaarden wel steun geven, zegt verslaggever Eva Wissing. Je ziet dat deze twee partijen al een stapje verder zijn en nadenken wat deze nieuwe situatie voor ze betekent. Ze weten dat het nieuwe kabinet niet zonder hun steun kan en beseffen dat ze dan dus ook best wel veel daar kunnen halen. Zo zegt JA21 dat het eigen verkiezingsprogramma leidend zal zijn bij eventuele samenwerking. De toeslag op pakketjes en bestellingen van buiten de Europese Unie wordt 3 euro in plaats van 6. Dat komt omdat Nederland toch niet nog een eigen toeslag invoert... bovenop de heffing die EU-landen al samen invoeren. Omdat België en Frankrijk ook geen hogere toeslag gaan rekenen... ziet het demotionaire kabinet ervan af. De VS heeft bij de aanval op een vermeende drugsboot bij Venezuela... gebruik gemaakt van een vliegtuig dat was gecamoufleerd als burgervliegtuig... Daarbij heeft het land zich volgens deskundigen schuldig gemaakt aan een oorlogsmisdrijf. De opvarenden konden niet zien waar ze mee te maken hadden, zegt deze journalist van ABC News. They may have to they take Bij de aanval werden elf opvarenden gedood. De verkiezingen in Hongarije vinden plaats op 12 april. Deze stembusgang kan de koers van het land flink veranderen. Na 16 jaar heeft de rechtspopulistische premier Orbán een serieuze tegenstander. Oppositieleider Peter Madjar lijkt op de winst af te stevenen. Orbán onderhoudt nauwe banden met Rusland... en heeft het geregeld aan de stok met zijn Brusselse collega's... terwijl Madjar aankondigt pro-navo en pro-Europees beleid in te willen voeren. Het weer, op veel plaatsen regen, het koelt vannacht af naar een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort, tussen Diemen-Noord en Naar de West... heb je 25 minuten vertraging. Door bergingswerk is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Um, dit nummer heette Better Days en hij werd daarmee onder meer bijgestaan door Emile Parisien op uh, saxofoon en Tony Poeleman op uh, piano. Brengt mij bij een andere, uh, Rihant wou ik zeggen, een andere um, pianist.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 Echt you jazz. Jazz, jazz. give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 Just As fast as they can. Every girl greeting about a sham dress man. got the biz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 Uh, Felix Moosroom op Bas, Tony Klaus op uh, trompet en Chris Lewis uh, als tenorsaxofonist. en Sean Mason dus op piano. Unfinished business, daar ga je naar luisteren. Business, Sean Mason. Leuk album, A Breath of Fresh Air. We zijn ook nog niet helemaal klaar. Uh, maar we lopen wel tegen het einde van het programma alweer. De playlist komt natuurlijk op mijngroeven.nl te staan... met een link naar de Facebookpage van ZFM Jazz. Dus uh, even kijken. Ja, Destin Conrad is nog een vrij jonge uh, rhythm blues-ster, hip-hopster... die tot verbazing van zijn fans in 2025 besloot een jazzy-zijpad uh, in te slaan. Met behulp van onder andere trompetist Kion Harold en zangeres Vanisha Gold. Die laatste heb ik hier ook wel eens gedraaid. Geweldige singer-songwriter en zangeres. Je gaat luisteren naar... Hun uh, uh, song A Lonely Detective, een overspelige detective van het album Whim uh, Whimsy. Destin Conrad, uh, featuring Vanessa Gold, A Lonely Detective. Uh.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 They will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 Maak er een mooie zondag van. Tabé en tot ziens.